10 uur, Gert Kluuk met het NOS-journaal. Een vliegtuig van US Airways, dat van Parijs op weg was naar de Verenigde Staten... is uitgeweken na een bomdreiging. Het toestel was op weg naar Charlotte in North Carolina... maar landde bijna 1500 kilometer voor de bestemming. Een vrouw aan boord had volgens ooggetuigen tegen een stewardess gezegd... dat ze een chirurgisch geïmplanteerde bom bij zich droeg. Gevechtsvliegtuigen hebben het toestel begeleid... naar Bangor International Airport in Maine. De eerste grote luchthaven in de VS waar het vliegtuig terecht kon. De vrouw is daar vastgezet, waarna de vlucht kan worden vervolgd. Een vooraanstaand lid van het Oekraïns Olympisch Comité... heeft 100 kaarten voor de Olympische Spelen aangeboden op de Zwarte Markt. Dat blijkt uit een undercover-operatie van de BBC. Een verslaggever deed zich voor als een Britse handelaar... die kaartjes voor de Spelen in Londen wilde kopen. De official van het Oekraïns Olympisch Comité... bood de verslaggever de 100 kaarten aan voor duizenden ponden. Toen de BBC hem de opnames liet zien, ontkende hij dat hij van plan was om de kaarten te verkopen aan de verslaggever. De organisatie van de Olympische Spelen stelt een onderzoek in. De Italiaanse regering heeft de noodtoestand afgekondigd in een deel van het gebied waar zondag een aardbeving was. Daardoor komt er 50 miljoen euro beschikbaar voor de hulpverlening in de regio Emilia-Romagna. De regering komt ook burgers en bedrijven in het gebied tegemoet. Mensen die zijn getroffen door de beving hoeven de komende tijd geen belasting over onroerend goed te betalen. Bij de aardbeving zondag vielen zeven doden. Gebouwen storten in. De schade zou in de honderden miljoenen euro's lopen. Het weer vannacht wolkenvelden en brede opklaringen. Tijdens de opklaring ontstaat nevel en mist. Morgen verdwijnt de mist en wordt het zonnig. Smiddags enkele regen en onweersbuien. Het wordt 20 graden aan zee en 28 in het Middelland. Namorgen droog en zonnig. In het weekend iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.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 Santana en Alicia Keys op Curaçao. Kijk een boek op CuraçaoNordJazz.com. Ga naar prominentzitten.nl voor de speciale luisteraarsaanbieding. Prominent, specialisten, lekker zitten. Radio <nog> de Welkom terug. Later nog aandacht voor de Europese kampioenschappen zwemmen. En een uiterst succesvol olympisch kwalificatietoernooi roeien voor de Nederlandse equipe. Waar drie olympische tickets werden binnengevaren vandaag. Maar eerst het restant van de oefenwedstrijd tussen Bayern München en het Nederlandse helftal. Met Bas Tichler en Jack van Gelder. Ribéry, Gomez en Contento zijn ingekomen. Met andere woorden, Bayern begint op oorlogsterkte te komen. En, uh... Nederland moet even kijken hoe dat gaat. Ik ben met name benieuwd naar Ribéry en Anita. Hoe dat zich gaat ontwikkelen. En ook Bauma Gomez vind ik een interessante krachtmeting. Balbezit nu voor Bayern. Dat gaat proberen de overwinning binnen te slepen in het resterende 18 minuten. Balbezit is dus voor Laam. Die staat in de middencirkel. Kijk naar rechts. U ziet Rafinha. Rafinha kaatst de bal dan terug naar Boateng. Zoals je al eerder zei Jack, terecht is het inderdaad grappig om te zien dat het Nederlands elftal steeds minder op het Nederlands elftal lijkt. En Bayern dus steeds meer op Bayern. Dat betekent dat we wat meer naar rechts gaan kijken dan naar links normaal gesproken in het laatste kwartier. Ook al omdat ik het gevoel dat dat Bayern wel de indruk heeft dat het nu toch die wedstrijd nog wel naar zich toe zou willen trekken. Bomen zit voor Badstuber, die staat centraal nu in de middencirkel. Hij haalt de bal twee keer achter zijn standbeen langs, waarom weet niemand, want er staat geen tegenstander in de buurt. Nu komt wel Siem de Jong even op bezoek, maar gaat de bal naar de buitenkant. Komt dan weer met een boogje terug bij Badstuber, opnieuw nog Siem de Jong daar in de buurt. En dan komt uh, Oussami zich aanbieden. Die kan eigenlijk onder druk van Bouwman de bal alleen maar terugkaatsen op eigen helft. Zo is er wel een periode dat Bayern de bal wat langer heeft. De wedstrijd is uh, na 73 minuten toch uh, wat weggezakt. Maar lijkt nu toe aan een kleine nieuwe periode van bloei. Dat uh, waren we ook wel een beetje aan toe eerlijk gezegd. Ja, balbezit uh, was voor de Duitsers, is voor de Duitsers. Want het herstel is er via de rechterkant met Pranic. Pranic uh, badstoe, Pranic weer in balbezit. Geeft uh, de bal dan richting Boateng. Beest van een vent. Uh, grote, krachtige verdediger speelt hem naar Gustavo. Gustavo dan uh, naar de linkerkant van het veld. Naar Contento, de linkervleugelverdediger. Uh, link uh, weer even terug richting Laam. Laam, uh, het hoogte van de middencirkel, uh, kijkt uh, waar Ribéry is. Die is daar, dus die zal uh, in eerste instantie niet aan de linkerkant staan. Overname dan via Nederland uh, met Vlaar. De uh, Jong raakt de bal dan kwijt. Luc de Jong overname dan weer via het middenveld met uh, Boateng. En ja, dit wordt een fase waarin Nederland moet proberen dat het gelijke spel voor zover het belangrijk is uh, uh, vast te houden. Die kans lijkt me niet al te groot. Maar wel een mooie krachtmeting. Terwijl Willems nu achter Oussamia moet eigenlijk net een stapje te laat is. De bal belandt dan aan de andere kant van het veld bij Boateng. Oranje moet nu meer en meer terug op de eigen helft. En dan is er wat ruimte gevonden nu bij, uh, aan de rechterkant Rafinha. Maar die staat tegen de middenlijn aangeplakt. Lens komt wel op bezoek. De bal terug naar Badstuben. Nu is uh, Gustavo doorgelopen. Maar die krijgt de bal niet. Die gaat naar de andere kant. Daar is Boateng. Boateng naar Oussami. Die is wat aan het zwerven geslagen. En dan zal er uiteindelijk toch iemand voorin gevonden moeten worden. Maar daar slagen de Duitsers dan nog niet in. Het is om singelen. Kwartier nog te gaan. Mooi uh, balletje nu. Van uh, Olis in de buurt van Gomez. Maar Gomez wordt afgetroefd. Strootman geeft de bal en Hengs naar voren. En dan mag gok op de snelheid van Narsing. Die komt wel bij de bal, maar moet wachten. Omdat de bal stuit dat haalt de snelheid er wat uit. Wel is Oranje er met vier, vijf mensen mee op de helft van Bayern. Dan komt er ook steun van Anita. Die geeft een voorzet. Anita en die bal wordt weggekopt door Rafinha. Die blijkbaar geen idee heeft wat er in zijn rug gebeurt. Want de bal slecht wegkomt. Lens houdt de bal binnen. Opgejaagd door Rafinha. We speelt de bal dan slecht. Het hoog van de penalty strip, Daar staat alleen Badstuber. Via Boateng wordt uitverdedigd. Laam doet dat verder. Gaat om haar heen. maar herheen. maar maakt een kleine overtreding. Alles onder het oog van de scheidsrechter hier uit, ook uit München. En uh, Arjen Robben gaat er direct inkomen bij het Nederlands Elftal. En uh, daar waar hij uh, bij het warmlopen een applaus krijgt... ben ik ervan overtuigd dat hij dat direct bij het betreden van het veld ook krijgt. Anita komt de bal weg voordat Ribéry erbij kan komen. Overname op het middenveld is van Strootman. Strootman Maher, Maher terug even richting Bauma. Er komt wat meer sfeer in de wedstrijd. Omdat er nog steeds uh, grote namen binnen de lijnen staan. Met name dus bij, bij München. Willems laat de bal even over de zijlijn gaan. En dan krijgen we de invalbeurt van Arjen. En Robben, kijken even wat er gebeurt qua geluid. Robben gaat er inkomen, eruit gaat Narsing. Dit geluid is overigens nog van de week. Nou, komt u maar. Het is een beetje gemengd, maar in ieder geval, hij staat binnen de lijnen. Arjen Robben. Twee cruciale strafschoppen gemist natuurlijk die in de finale afgelopen zaterdag, maar natuurlijk ook die in de competitiewedstrijd tegen Dortmund. Maar het jaar daarvoor maakte hij ze eens eentje kampioen. En dat niet alleen, Althans, uh... ook dit jaar natuurlijk de boel wel kleur gegeven. Want als Robben hier niet speelt, dan haalt Bayern natuurlijk nooit de finale, want hij schiet die strafschoppen er in Madrid wel in. Dan is hij elke keer wel weer de beste man van het veld. Maar goed, vooruit maar. Lens aan de bal. Er komt een kans voor het Nederlands laan. als hij de bal tenminste goed zou hebben teruggelucht op Siem de Jong. Maar dat deed hij niet. Want er zat Bart Stoemen tussen. En het Nederland zelf Elftalaan houdt er op die manier als die bal over de zijlijn is gegaan en ingooien over. Stroomman heeft de bal. En die staat midden op het veld. Wel zit aan de rechterkant van het veld bij Anita. Anita speelt de bal eventjes rustig richting Robben. Robben. Vlaar, hij krijgt toch nu wat fluitconcertjes als hij aan de bal is. Maar her, laat de bal simpel van de voet afglijden. Gomez neemt over en dan gaat Bayern een score via uh, Ribery. Ribery is weg en die gaat om vorm heen en schiet hem er niet in. Dit zijn het. Ribery, oh jij ja, dat is een enorme kans. Uh, opeens uh, waren de Duitsers weg. Ribery had moeten scoren, doet dat niet. Met nog uh, een dertiental minuten te spelen, een grote kans en opeens waren ze weg. Hè? Dit uh, verpest toch een beetje de avond van Adam Maher. Die eigenlijk wel rustig meevoetbalde. Maar hier een cruciale fout maakt. En als je dit soort dingen doet onder het toeziendoog van de bondscoach. Dan uh, verdwijnt daar toch een opmerking over in het boekje. Want dit is nou precies wat je niet wil. Als er een EK voor de deur staat. De bal verspelen op het middenveld. En zoals ik eerder heb vanavond uh, heb gezegd. Is Oranje toch kwetsbaar in de omschakeling als het de bal verliest. Dat is nu 3-4 momenten duidelijk geworden. En als Ribery iets scherper is, is het nu 3-2 voor Bayern. Dat zijn fouten die je simpelweg niet kan permitteren. Als het EK straks begonnen is. Lens aan de bal, breed naar Maher. die De bal even laat lopen, nu komt naar de rechterkant uit, Robben. Mensen gaan nu wat actiever fluiten, Robben schiet de bal hoog over. Ja, dat is toch niet leuk. Ik, bedoel, ik, ik, ik snap het wel, ik begrijp het niet. Dat is het een beetje. Uh, nou ja, het gebeurt, Robben heeft geen leuke avond. Maar hij zal nog 12 minuten moeten doorbijten, want zo lang. Zullen we nog voetballen in München, waar het eerste half uur eigenlijk best leuk was. Dat leverde vier goals op, 2-2. Dat staat het nu, een minuut of twaalf dus voor tijd, nog steeds in de Allianz Arena. Mm. MUZIEK Enslaved behaved in a proper way the real act that she became De Nederlandse band Splendid met Love is. De laatste 10 minuten van Bayern München tegen het Nederlandse elftal in de Allianz Arena. Met een heleboel beeldlezers op de tribune, heb ik het idee. Ja, het is toch wel heel vervelend dat ze Robben uitsluiten. Het is ook een beetje idioot, want de man heeft net bijgetekend. Dus volgend jaar staan ze weer op de banken voor hem. Ja, en, en nu, nu gaan ze, Arjen Robben, gaan nu toch mensen inderdaad Arjen Robben Robbe scanderen. Terwijl wij op moeten passen, althans met name Vlaar. Want die staat in een 1-1 met Ribéry. Ribéry uh, draait naar binnen en Ribéry gaat de bal geven aan Gomez. Gomez kan de bal net niet uh, voorkrijgen, althans niet in eerste instantie. Dan is het nog steeds een gevaarlijk en dan is het Oussami die bijna scoort. En Gomez die uh, bij de wordt afgefloten. Maar uh, als er, uh, ja, zou je zeggen, een winnaar komt, dan is het uh, Bayern... Alhoewel er ook zo nu en dan wat plaagstootjes zijn van het Nederlands elftal, En die komen dan met name vanwege de snelheid die er van Lens een keer kwam hier op het middenveld. En wellicht straks ook nog van Robben. Terwijl hij nu gewoon applaus krijgt Arjen Robben. Arjen Robben wordt nu gescandeerd. Komt nu aan de bal. En nu is het gefluit achterwege. En gaan ze een paar nog fluiten. En de rest gaat klappen. Balbezit in ieder geval voor de Oranje. Ja, kijk. 5000 mensen die fluiten maken meer dan, dan 5000 mensen die Arjen Robben scanderen, zo is het nou helemaal. Maar men is een beetje verdeeld over de kwestie, zoveel is duidelijk. Bouma aan de bal en die geeft hem breed aan Ron Vlaar. Strootman zegt, kom maar hier bij dat ding, die staat op de middellijn. In alle ruimte trouwens, kan aannemen, draaien en pasen. Dat doet hij naar Lens. krijgt de bal terug. Loopt dan vervolgens een paar meter en geeft dan de bal keurig aan Robben mee aan de rechterkant van het veld. Robben zal dan een actie moeten maken om te kijken of hij langs Alaba kan komen. Houdt in en geeft de bal terug. Maher, Maher, terug en breed En als Strooman. Ik denk dat Oranje ook voelt dat het het laatste minuten wat moeilijk heeft gekregen. En dat zo'n balbezit een paar minuutjes eigenlijk wel even lekker voelt. Zoals Vlaar nu uh, ook weer demonstreert. Rustig, geeft een paar metertjes lopen met de bal. Maar de middenlijn over geeft de bal dan mee aan de Jong. In dit geval is dat Siem de Jong. Die de bal op zijbeurt weer aflevert bij de Maher. Die staat nu even zo de rechtsbek opgesteld. Siem de Jong weer aangespeeld. Luc. Romme weer aan de zijkant. <truimert> dit is Luc. Is dit Luc? Dit is Luc. Oh ja, dit is Luc ja. <truimert> Wees nou, is, is, blij dat ik geen Nigel zei. <laughs> Strootman. Dit is Strootman, hè? Ja, ja. Strootman. Dit is Siem. Siem. <laughs> richting Lens. Lens uh, aan de linkerkant van het veld. Uh, geeft de bal voor. Uh, maar er is het batsch die uh, er makkelijker bij kan komen dan Strootman. De uitverdediger is dan van Bayern München met uh, Gustavo. Raakt de bal kwijt aan Siem de Jong. Ousami speelt de bal dan even terug richting Rafinha. Rafinha naar Boet. En de keeper... Voelt zich enigszins opgejaagd door Strootman. Maar niet meer dan dat speelt de bal dan naar de linkerkant van het veld. Waar Ribéry probeert Anita van zich af te houden. Maar daarmee ook vergeet dat hij de bal nog een keer moet bespelen. Anita kan de inworp nemen en doet dat richting Vlaar. Zes minuten nog te spelen. Bal bezit Bouwman. Bouwman kijkt en ziet dat hij ook niet echt opgejaagd wordt door de aanval van Bayern. Nu wel, als hij een bal teruggespeeld krijgt met een stuitje erin. Dan proeft Pryjic positief een kans. Maar die kans komt er niet omdat de bal rustig breed gaat naar Vlaar. Vlaar dus naar vorm. Op de achtergrond het gejuich van de wave die door het stadion gaat. We hebben zo even via de speaker gehoord dat er uiteindelijk toch nog 33.000 kaartjes voor deze wedstrijd zijn verkocht. Ik heb begrepen dat er vandaag ook kaartjes voor half geld zijn verkocht. Ten einde een poging te wagen van Bayern om toch dat stadion nog een beetje vol te krijgen. Dat is dan in ieder geval nog gelukt, want het eerdere getal was 21.500. Terwijl Vorm nu uitglijdt, terwijl hij een bal naar Bouma paast. Dat loopt allemaal maar net goed af. Bouma schiet de bal dan wel wat gehaast weg. Opgevangen dan weer door... Bayern München via Gomez. Die heel makkelijk op zoek gaat naar vrije schop op 18 meter. En dan nou, over de voet gaat van Strootman. De vrije schop komt. Strootman maakt zich heel opzichtig boos. Op de scheidsrechter steekt nog een cynische duimpje op. En zegt nou dat heb je even goed gezien joh. Dit had een schwalbe moeten zijn. En een gele kaart voor Gomez. Maar is dat wel zo? Want ik denk dat Strootman nee, een tik heeft. De Strootman stelt zich aan. En had dat slimmer moeten oplossen. Het is Strootmans eigen schuld. Dat met nog 5 minuten te gaan. Bayern een vrije schop krijgt op een... Goede positie, namelijk recht voor het doel op een meter of 18. Balbezit dus voor de Duitsers. Met een gevaarlijke vrije trap die er zomaar in zou kunnen gaan. Want er is een aantal specialisten. En het is in ieder geval, lijkt het Ribéry die hem mag gaan nemen. Ribéry gaat hoogschijnlijk deze bal nemen. Met de bal die er niet in gaat. Nee, nee, ruim, ruim, ruim over. Niks aan de hand dus voor vorm. De bijdrage wordt wel korter, heb ik de indruk. Hè? Nu nee, de kijk even, het want uh, er is nu een bal uh, bij vorm. En ik wil ongeveer tempo aangeven in deze wedstrijd. Met nog uh, vier minuten is het vorm uh, die uh, alle tijd neemt... Uh, voor het nemen van uh, de doeltrap. Speelt hem even richting Maher, Maher naar vorm. Vorm dan uh, richting uh, Siem de Jong. Siem de Jong uh, probeert uh, aan de rechterkant van het veld uh, Anita te bereiken. Lukt niet. Dan uh, is de versnelling er weer van Ribéry. Ribéry gaat hij dan nu scoren. Komt hij dan nu? Ja, dat is het doelpunt. Doelpunt van Gomez. De bal van Ribery voor en Gomez scoort de 3 tegen 2. We zeiden het al, als er een doelpunt kwam was het in eerste instantie de Duitse formatie van Bayern. Dat zou, die zou gaan scoren, is weer Ribery die weg is. En uh, zo staat er uh, toch in de geschiedenisboeken, als het zo blijft, dat Bayern München won van het Nederlands elftal. Dat een maand later Europees kampioen werd. Ja, dat zou mooi zijn. Het is een uh, prima doelpunt. Je ziet wel als de tempoversnellingen van Bayern even is. Dat dezelfde al zeker in deze samenstelling op geen enkele manier een antwoord kan vinden. Dan komt het werkelijk op alles tekort. Op uh, positiespel, op snelheid, op kracht, op doeltreffendheid. Dan is er kortom geen kruid tegen te wassen. Dat is niet erg, want nogmaals van deze elf die nu in het veld staan staat er vermoedelijk niet één in het veld. Als Nederland straks tegen Denemarken speelt. Wie weet één. Terwijl nu lens wordt weggestuurd door Strootman. Maar de paas van Strootman veel te hard is. Die is natuurlijk ook al een tijdje niet is in zijn beste vorm. Het geldt voor meer mensen ook in het, in het elftal. Kortom, het is allemaal niet gek. Het is verwacht. 83 of 87 minuten hebben we, hebben we gespeeld in deze wedstrijd. En Gomez heeft Bayern normaal gesproken naar de zegen in deze wedstrijd gespeeld. Nou, dat mag. Pleister erop te vonden. Na de nederlaag van afgelopen zaterdag hier in dit stadion tegen Chelsea. In de finale van de Champions League. Boet mag nog een doeltrap gaan nemen naar die... De paas van Stroomman die dus te hard ging. Dat doet boet op het hoofd van Bouwmaf Gomez. Geen voorbij op de voeten van Gomez. Bo Gomez zegt: dan, Ik word vastgehouden. Of stuit het die bal op een hand? Dat laatste denk ik eigenlijk. En dan komt een vrij schop aan voor Bayern. Ja, en ik zit even te kijken. Jij zit te tellen van hoeveel Nederlandse helftelsspelers zullen er spelen tegen Duitsland. Hoeveel Duitse spelers zullen er spelen tegen Nederland zelfde. Dan zijn er zomaar een stuk of zes. Zes, ja. Dus uh, wat dat betreft uh, kan Nederland in ieder geval uh, zien wat de tegenstander kan. Voor zover ze het nog niet wisten. Want uh, die tegenstander is gevaarlijk uh, zo nu en dan. En uh, heeft natuurlijk uh, Leu een hele goede formatie. Dat wordt uh, een cruciale wedstrijd. Die gespeeld gaat worden op 13 juni. De tweede wedstrijd die Nederlands avond gespeeld tijdens DK. Eerste wedstrijd tegen Denemarken op 9 juni. En dan 17 juni tegen Portugal. Balbezit voor uh, Anita. Anita speelt de bal aan. Uh, doet dat richting de Jong. Raakt de bal kwijt. De Duitsers nemen over. Proberen misschien zelfs nog de vierde te maken. Maar dan is er uiteindelijk uh, het herstel van Luc de Jong. Die dan een uh, tikje krijgt van Ribéry. En zo uh, tikt de laatste minuut van deze wedstrijd weg. En kan Nederland nog een vrije trap gaan nemen. En dat uh, gebeurt al via Strootman. Die de bal breed legt. En dat doet hij dan in de richting van Bouma. Bouma moet eens kijken wat hij met die bal kan doen. Nou, breed naar Strootman. Dat kan natuurlijk altijd. Stroomman wordt dan opgejaagd. Draait weg. En moet dan kijken dat hij wel de goede kant op gaat met die bal. Dat lukt uiteindelijk omdat Lens komt helpen. Dan komt er wel een balletje met heel veel gevoel van Stroopman over de verdediging heen gespeeld. Maar er is er net één bij de Duitsers die oplet. Dat is Contento. Die zorgt er dan voor dat die bal net niet in de loop meekomt van Siem de Jong. Die had dat steekballetje goed was gestart. En dat levert het zelf dan nog een hoekschop op. Dan kan het gefluit ook weer beginnen. Want ja, Robben. En helemaal na afgelopen zaterdag Robben en Hoekschoppen. Want dat waren de 20 zonder enig resultaat. 45 seconden nog. Het zou wat zijn als het nu wat zou opleveren. Robben die de bal op het hoofd legt van. Nou ja, bijna Luc de Jong. Koepen komt eruit. Dan wordt die bal opnieuw ingebracht. En van de lijn gekopt. Voordat Bouma erbij kan komen. En dan is het zowaar nog bijna 3-3 ook. Moet Vlaar de bal zien vrij te maken aan de linkerkant. Hij blijft in balbezit. Niet de allerhandigste linksbuiten van Nederland. Rob Vlaar, Maar dit doet hij eigenlijk helemaal niet onaardig. En dan zou het met nog 25 seconden er zal geen extra tijd bij komen, neem ik aan. Voor het nog één kans kunnen opleveren, als het tenminste heel snel gaat. Goede opening van Willems naar de zijkant. Strootman, voorzet bij de tweede paal. Daar is dan net niemand, behalve Contento, die weer een hoekschop weggeeft. En zo waar komt Bayern in de slotfase van deze wedstrijd tegen Oranje? Nog een klein beetje in de verdrukking ook. De officiële speeltijd zit erop. Deze hoekschop zal nog genomen worden. Ik vermoed dat dat het laatste moment van deze wedstrijd gaat zijn. Het is 3-2 voor Bayern. Gomez nogmaals met de derde. Levert dit wat op of levert dit niks op? Er wordt gekopt door Ron Vlaar. Maar Ron Vlaar komt de bal meters over. Omdat hij niet alleen een beetje uit balans wordt gebracht. Maar ook eigenlijk iets te vroeg de lucht ingaat. En daardoor de bal bovenop zijn knikken krijgt. Een doeltrap kortom voor Boet de keeper. En dan eh, zal normaal gesproken deze wedstrijd tot een einde worden gebracht. Door Gunther Perl de scheidsrechter zoals gezegd hier uit München. Die kijkt op zijn klok, die steekt de fluit in de mond en die zegt, heren en dames, dit was het. Bayern verslaat deze gelegenheidswedstrijd allemaal als uitvloeizer van de blessure van Robben van alweer twee jaar geleden. Het Nederlands elftal met 3-2. Geen conclusies verbinden, niet te veel over napraten, maar wel tot de conclusie komen. Dat we toch een half uur een hele behagelijke avond hebben beleefd, dat het daarna allemaal wat tegenviel. En dat Bayern, dat langzaam maar zeker meer op volle kracht kwam. Tegen Oranje, dat minder en minder op oorlogsterkte was. Gewoon terecht met 3-2. Van Marwijk wandelt het veld in met de handen in de zakken. Volgende week, dan begint het. In ieder geval als je kijkt naar de opponenten wat serieuzer. Met de oefenduels in Nederland weer tegen Bulgarije, Slowakije en Noord-Ierland. Was dat met Silenced bij the Night? We zijn in afwachting van reacties op die wedstrijd Bayern München tegen het Nederlands elftal 3-2. We hopen straks Arjen Robben nog te spreken. Wellicht met zijn reactie op die belachelijke fluitconcerten die hem ten deel kwamen. Nu eerst uh, zwemmen. Hinkelien Schreuder is nog lang niet klaar voor de Olympische Spelen. Op de tweede dag van de Europese kampioenschappen kon ze geen indruk maken op de zo belangrijke 100 meter vrije slag. In de halve finale van het koninginnennummer eindigde Scheuder als laatste. Haar tijd was ook teleurstellend, 56 seconden en 26 honderdste. En dat terwijl Scheuder dacht vandaag het goede gevoel te hebben. Ik had vanochtend het idee dat ik echt wel goed afging. De eerste paar meters waren misschien een beetje te gehaast... maar het middelste, het middelste stuk was erg goed, en mijn keerpunt ook. En het laatste stuk moest ik een beetje bekopen. Dus uh, ik dacht iets behouden En niet zozeer behoudend eraf, maar is gecontroleerd, hè. En uh, ja, ik ben zo... Ik ben gewoon heel erg zoekend op die 100... om dan de juiste race eruit te halen. En dit was hem niet gewoon. Want je dacht, uh, dan hou ik wel wat over in dat tweede deel. En dat bleek niet zo te zijn. Ja, ik, ik weet niet precies waar het in me zit. Maar het was niet goed genoeg in ieder geval. Nee. Ja, het lukt ook niet op die 50 vlinder. Althans, een finale plek. Uh, betekent dat dat de grote vorm er gewoon niet is? Moet je dat gewoon stellen nu? ja. Ja, ik ben hier niet uitgerust en dat voel ik ook. Um, ja, dan, dan uh, dat was ook niet zozeer... Dit is ook niet het piekpunt op de, in deze periode. Dat zijn de Spelen straks. Um, en ja, dan weet je ook van tevoren dat het, dat het misschien net niet lukt. Maar dan, aan de andere kant zijn dit wel de, de momenten waarop je inderdaad dingen kunt testen. En waarop je... Um, dingen moet, ook, moet uitproberen om er uiteindelijk um, achter te komen wat wel en niet werkt. Dus uh, in die zin is dat wel een heel belangrijke wedstrijd. En toch is dat ook een beetje gek, want je bent eigenlijk zo ervaren <laughs> dat je op deze leeftijd nog steeds moet uittesten om, om het juiste gevoel ook weer met name in die 100 vrij terug te krijgen. Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar ja, ik heb natuurlijk sinds uh, in 2010 niet echt op de 100 uh, gefocust. Vorig jaar was het ook nog niet echt het focuspunt en nu wel. En als je de trainingen ziet, mijn, um, ja, mijn verschil tussen de eerste 50 en de tweede 50 wordt steeds kleiner, dus ik ben steeds meer in staat om, om gewoon een gelijkmatig verdeelde race te zwemmen, waar ik in eerste instantie alleen van mijn eerste baan moest hebben en heel snel afging. en dan maar kijk waar het schip strandde de laatste 50. Dus uh, ja, in die zin gaat het al stukken beter en is ervaring ook wel Belangrijk, maar nou, het is toch een kwestie van trainen, ook. We wachten nog een feit op vrij. Dan moet je het daar maar doen, hè? Op zijn minste finale plek, toch? Dat kunnen we wel afspreken. Nou ja, ik, uh, ik, ik weet niet of we dat moeten afspreken. Ik ga in ieder geval voor het hoogst mogelijke en ik, ik hoop dat er inderdaad uh, wel een finale in zit. Ik zou je op mijn hart gegeven maar er is Torn it apart, and he's taking just all that I had. But if you wanna try to love again, baby. Just to help me dry the tears that first cut is the deepest van Sheryl Crow. David Villa maakt geen deel uit van de Spaanse selectie... voor het Europees kampioenschap. Villa, spits van Barcelona, is niet op tijd hersteld van een blessure... die hij opliep tijdens het WK voor clubteams. Villa maakte deel uit van de Spaanse ploeg... die in 2008 Europees kampioen werd. De finale miste hij toen door een blessure. De all-time topscorer van de Spaanse ploeg speelde twee jaar geleden... wel mee in de WK-finale tegen Nederland. De Duitse Auto international Gerd Müller heeft het shirt terug... dat hij droeg in de WK-finale tegen Nederland in 1974. Der Bomber maakte destijds het winnende doelpunt. Hij gaf na afloop zijn shirt aan, de aan zijn tegenstander, aan Wim Rijsberg... die het jaren later ter beschikking stelde aan het voetbalmuseum in Middelburg. Het shirt verhuist nu naar het nog te openen voetbalmuseum in Dortmund. En daar komt het op uitleenbasis te hangen van 2014 tot minimaal 2019. Coach John Lammers gaat de komende twee jaar aan de slag bij FC Eindhoven. Lammers had het afgelopen seizoen het gedegradeerde Excelsior onder zijn hoede. Hij moest daar vertrekken. Bij Eindhoven, dat uitkomt in de eerste divisie, volgt hij interimtrainer Erwin Koeman op. Die nam in maart de taken over van Ernst Faber, die naar stadsgenoot PSV verhuisde. Jong Oranje heeft in Oostenrijk een oefenwedstrijd tegen Jong Macedonië verloren met 1-0. Het was de eerste keer dat de formatie van bondscoach Korpot een nederlaag moest incasseren... tegen de generatiegenoten uit Macedonië. Alle voorgaande vier in leverden een zegen op, ook nog zonder tegentreffers. Aanstaande vrijdag staat een wedstrijd tegen Oekraïne op het programma. Jong Oranje bereidt zich met deze oefende duels voor op twee belangrijke EK-kwalificatieduels... van begin volgende maand. En atlete Yvonne Hak heeft zich afgemeld voor de FPK Games van komende zondag. Ze kampt met een achillespeesblessure en zal zeker twee tot drie weken niet in actie komen. Hak veroverde twee jaar geleden een zilveren medaille op de 800 meter bij de Europese kampioenschappen in Barcelona. Ze heeft nog tot 8 juli de tijd om de limiet te lopen die haar toegang verschaft tot de Olympische Spelen. pa di ver me ma li net su at seeking but come ma come dineo li net siou monesiman li nesti Les gamins de amis pour parler de l'europen de le joie pour Seven Seconds van Jusun Adur en Nene Cherry. Zij is aan het trainen en hij is tegenwoordig minister van cultuur in Senegal. Drie Nederlandse roeiboten hebben zich in Luzern bij het Olympisch kwalificatietoernooi geplaatst voor de Olympische Spelen van Londen. Waarmee het totaal aantal boten voor Nederland op zeven komt. Verslaggever Erik van Dijk is daar. Erik, goedenavond. Goedenavond. Allereerst even voordat we al die complimenten gaan uitdelen, even dit toernooi neerzetten. Wat is het voor een toernooi? Ja, het, het is het, uh, wel een toernooi van de laatste kans. De, de, heel veel uh, roeiploegen hebben zich gekwalificeerd. De beste ploegen van de wereld deden dat op het WK. Dat is het echte kwalificatietoernooi voor de Spelen. En dan zijn er zo, nog zo'n uh, 1 à 2 uh, plekken per onderdeel gereserveerd. voor ploegen die pech hebben gehad of die uh, op het laatste moment uh, ziekte en dat soort dingen hebben gehad. Het is dus nog een laatste kans voor ploegen om zich te kwalificeren. En dat zijn dan. Niet de topvloegen, de, de Britse televisie en, de, en de, de Duitsers, die zag je hier allemaal niet. Want al hun sterren zijn al op de spelen. En dat geldt natuurlijk voor Nederland ook. De mannen acht, de vrouwen acht, die hebben zich gekwalificeerd. Uh, de, de vier zonder en de twee zonder, ook nog twee disciplines bij de mannen, die hebben zich ook gekwalificeerd. En uh, voor de drie boten die vandaag in actie kwamen, was dit de allerlaatste kans. Ja, ze hadden het eigenlijk een beetje verprutst op het afgelopen wereldkampioenschap. En, en mochten dat nu uh, rechtzetten. Ja, ze hebben allemaal hun kans dus gegrepen. Uh, plaats het in het juiste perspectief dan. Want je zegt het zijn niet de toppers. Maar het zijn ook geen koekenbakkers. Want die uh, criteria zijn toch best streng? Nee, nee, absoluut niet. Hè. Dat wil ik niet meer zeggen hoor. Nee, nee. Het, het moeilijke in de disciplines... bijvoorbeeld de lichte dubbel twee en de lichte vier zonne, Dat zijn twee lichte disciplines. Daar zit dus een gewichtsgrens aan. En dat, dat maakt, uh, uh, uh, uh, maakt bijvoorbeeld uh, dat uh, veel... Uh, mensen geconcentreerd zijn in maar een paar nummers. Dus alle goede roeiers zitten in die nummers. Uh, lichte dubbel 2 bij de vrouw is het enige lichte nummer. Dus als je uh, licht bent, uh, dan, uh, uh, dan moet je wel in dat nummer naar de spelen. Dus daar is de concurrentie gewoon moordend. En bij zware nummers, dan uh, kun je gewoon, uh, als je in de 8 niet lukt, nou god, dan uh, ga je misschien ja, in de 4 proberen. Dan kun je goed kiezen. Heb je meer voor het kiezen. Dus, dus in die seconden is het vreselijk moeilijk. En, en de, ja, daar hebben ze wat tegenslag in gehad. En, en die twee boten kun je ook niet tegelijk noemen met de vrouwen-dubbel-2. Dat is een andere uh, boot die vandaag zich gekwalificeerd heeft. Uh, kijk, die lichte-dubbel-2 is al jaren een, een prima boot. Maar uh, ja, het zat gewoon niet mee op de afgelopen uh, wereldkampioenschappen. De lichte-4 is ook zo'n boot vol beloften. En die hadden gewoon uh, de pech dat ze en uh, een, een raar jaar draaiden waar alles tegen zat. En ze kregen uh, last van ziekte op de, de wereldkampioenschappen. En de twee. Uh, dames die zich als dubbel 2 hebben gekwalificeerd, uh, Hogewerf en Jansen. dat uh, die zijn van een andere categorie. Dat, uh, dat zijn uh, meiden die uh, bij de vrouwen achter zaten, die daar probeerden aan te haken. Zij waren heel jong nog en uh, zijn in februari bedankt. Blijven we wel bij, maar dan ga je ze niet meenemen naar de Spelen. En toen zijn zij samen in een dubbel 2 gestapt. En dat is dus uh, voor mensen in die roeien. Uh, het Boordroeien met één riem is in een acht. Dan zit je allebei allemaal met één riem in je handen. En um, het skulroeien, dubbel twee, is met uh, twee dames, allebei twee riemen. Nou, dat hebben zij zich binnen drie maanden eigen gemaakt. En, en binnen drie maanden uh, hebben ze de gang gevonden uit de spelen. Dus dat dus ja. maakt het heel bijzonder en ook heel leuk om dat vandaag mee te maken. Ja, nou is dat wel vaker gebeurd, hè? dat het binnen een paar maanden een duo succesvol wordt. Ik denk dan aan dat gouden duo van Eupen en Van der Kolk. Dat ging ook heel snel, toch? Toen die eenmaal weer samen in een boot zaten. Ja, klopt. klopt. De, de, de lichte dubbel 2, uh, daar, daarin verschenen vandaag Mike Het en Rianne Zichtmoend. En dat... Uh, ja, dat is ook een beetje de vloek geweest voor dat tweetal. Uh, want waar, waar jij op doelt is Van Eupen van de Kolk... Ja, die waren natuurlijk al jarenlang wereldklasse Die begonnen met een, uh, een zesde plek op de Spelen in 2000... toen brons op de Spelen van uh, 2004... en uiteindelijk het, uh, het fantastische goud... nadat nou, ze besloten om weer terug te keren. Maar van die ploeg wist je dat het is een internationale topploeg en als ze meedoen, dan maken ze kans op goud. Daar, daarna kwamen Het en Sigmund samen... Uh, zeer verrassend, al heel snel heel goed. En toen zei iedereen: Dit zijn de opvolgers van Van de, van de Kolk. En let op, over drie jaar uh, dan, uh, dan doen zij ook mee. Nou, dat was, was natuurlijk nog wel behoorlijk. Uh, dat waren grote schoenen om te vullen. En uh, voor zo'n jonge ploeg was dat heel lastig. En, en daar hebben ze lang tegen aangehikt. En uh, nou goed, ik heb nu het wel het gevoel dat ze zich daar wat vrij van maken. Hè? En dat ze, dat ze wat vrijer zijn in hun hoofd. En vandaag voelde dat ook echt, echt bevrijdend voor, voor ze. Om uh, via het Olympisch kwalificatie-door nu de weg uh, toch naar Londen in 2012 gevonden te hebben. Wat zijn nou, als je ze, je hebt ze nu alle drie genoemd. Maar als je ze nou nog eens doornemt, de, de, de Olympische kansen van deze drie boten. Ja, de vrouwen dubbel 2, Hogewerf Jansen... Um, ja, die zitten nog wel 20 seconden achter de echte absolute wereldtop. Uh, dus die hebben de spelen gehaald. Dat is absoluut een hele goede prestatie. En uh, misschien groeien ze nog wel en komen ze wat dichter bij de top. En misschien kunnen ze voor een verrassing zorgen. Maar daarvan is het niet reëel om te denken dat die in een medaille zullen geraken. Een lichte dubbel 2, uh, Het en Sigmund... Uh, ...die zitten daar ook steeds net wel vanaf. Die, die, die, die zitten dan op de rand van de finale. Uh, die kunnen voor een verrassing zorgen... ...want ze zijn uh, echt fysiek heel goed. Uh, maar ja, dat is een hele moeilijke discipline. De enige lichte discipline bij de vrouwen, Daar is het gewoon dringen. er dat, dat, dat, dat zijn veel ploegen die kunnen winnen. En daar zijn ze... En zij ook? nog niet? Uh, ja, nog niet? Zij, nou, zij kunnen het niet winnen, denk ik. Maar zij kunnen wel, uh, wel goed mee doen. Dat geloof ik wel. En de lichte vier, dat, dat is wel een ander verhaal. Want... Uh, de lichte Vier is ook echt zo'n zo klasse waar je zo'n 10, 11 boten hebt die je kunnen meedoen uh, op de Olympische Spelen voor, uh, ja, voor gewoon een aardplek de finale en dan een plaats op het podium. Kijk, goud, dat is iets. En vaak denk je dan, dat hè, dus die Engelse boten en de, de Australische boten en, en, en Duitse boten, die hebben heel vaak al, weet je, in een heel seizoen al wereldbeker goud gewonnen. En die zijn al een keer wereldkampioen geworden en dat hebben zij niet. Dus ik denk dat ze nog wel iets meer nodig hebben nog, om straks ook echt op het hoogste treden van de podium te komen. Maar ja, het zijn wel vier jongens die heel gedreven zijn en die na het zo schijnt vandaag wel echt de gang naar boven te pakken hebben. Ja, nou zijn er in totaal zeven boten gekwalificeerd. Dat is dan als je als uh, sportliefhebber en uh, betrekkelijke roeileek... nadenkt over uh, alle plaatsingen voor de Olympische Spelen van alle sporten overal... eigenlijk best wel een positieve uitzondering, hè? Want er is veel negativiteit over de, de complete Olympische ploeg die naar Londen gaat. Um, is dat ook uh, bij de roeibond het geval? Hadden die ingezet op veel minder of gehoopt op deze zeven? Nou, die hadden zeker wel gehoopt op deze zeven. En het is ook wel een meevaller dat het er zeven zijn geworden... Ze hebben uh, ze, ze hebben het gewoon goed gedaan uiteindelijk uh, als je het Olympisch uh, aftekent. De afgelopen twee wereldkampioenschappen hebben qua uh, medailles en prijzen uh, niet zoveel opgeleverd, eigenlijk uh, best uh, bitter weinig. Maar uh, qua ontwikkeling uh, gaat het natuurlijk wel uh, de goede kant op. Als je nu een grotere equipe stuurt dan uh, de afgelopen jaren, dan. Uh, als de afgelopen twee uh, Olympische Spelen... Dan, dan doe je natuurlijk wel iets goed in je ontwikkeling. En uh, daar de twee achten, bij de vrouwen en bij de mannen... die zien er wel uh, echt als medaillekandidaten uit. Ja, want dat is natuurlijk dus, dan de volgende vraag. Hè. Je stuurt dan ja. weliswaar zeven boten... maar je hebt die drie die zich vandaag hebben geplaatst al even doorgenomen. Nou, als ik je woorden vrij mag vertalen... we moeten ontzettend een mazzel hebben... wil daar een medaillewinnaar uitkomen. Hoe zit dat met die andere vier? Ja, nou, kijk, Nederland hoopt uh, op, op drie medailles... En uh, nou, dat, zou, dat zou best kunnen. Alleen uh, wijzen de afgelopen twee wereldkampioenschappen dat nu niet uh, uit. Dus daar zal nog wel uh, hard aan gewerkt moeten worden. Maar goed, de mannen acht zitten echt bij de top van de wereld. En dat geldt ook bij de, voor de vrouwen acht. Ook een nummer waarin wij het traditioneel uh, goed doen... de afgelopen uh, Olympische cycli. En uh, ja, daar is een medaille gewoon wel een reëel uh, streven. En of, dat, of die kleur dan goud zou zijn... Ja, dat, dat, uh, dat zal lastig worden want de concurrentie moorend is. Maar dat, dat kan wel. En, uh, en van die, de, de boten die zich vandaag hebben gekwalificeerd, uh, ja, zou ook best nog wel uh, misschien die lichte vierde medaille kunnen winnen. Dus je zou aan de drie kunnen komen... Uh, en uh, ja, Olympische Spelen zijn hele rare spelen. Hè? Want we hebben uh, uh, ook uh, in 2008 nog een boot gehad die uh, drie jaar lang uh, in de prijzen viel. En dan op de Spelen totaal onzichtbaar was. En, en andersom gebeurt dat ook op Olympische nee. Spelen. Boten waarvan je totaal niets verwacht. En dan ineens op, op zo'n toernooi kunnen ze pieken. Ja, en Ik denk dat de Nederlandse bond daar ook wel op rekent. Want de afgelopen uh, twee Olympische Spelen hebben ze echt wel bewezen dat ze juist in Olympische jaren... Een extra stap kunnen maken, een extra focus hebben en zij kunnen zo goed pieken. En uh, ja, daar gokt natuurlijk de Nederlandse Roeibond ook, uh, ook dit jaar op. Het feit is in elk geval dat de Nederlandse Olympische ploeg flink is aangevuld met de roeiers. 35 roeiers in totaal. Erik van Dijk, dankjewel. Dankjewel. Het is de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 What's your, name? What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? Be rich? Is he rich like me? Has he taken, Is he taken any, time any time? Any time to show To show you what you need to live. Tell him to run slowly. What's your name? What you Who's your daddy? Who's your daddy? He is, is rich like me. Has he taken, Has he taken any, time, any time, time to show? To show Het waren de zombies met time of the season. In de Allianz Arena in München werd vanavond geoefend... tussen Bayern München en het Nederlands elftal. Uitslag 3-2, de rusthand was 2-2. Bayern kwam op voorsprong door een doelpunt van Kroos. Nederland kwam langzij door Huntelaar en op voorsprong door Narsing. En bij de rust was het 2-2 door Petersen. In de slotfase van de wedstrijd in de 87e minuut... maakte Gomez de winnende voor Bayern. Bert Maalderink nu over deze wedstrijd. In gesprek met de bondscoach, Bert van Marwijk. Ik was al nooit zo'n fan van deze wedstrijd. Hoe is dat nu achteraf? Ja, maar achteraf praten heeft geen zin. Ik maar waar... even wel, want dat gefluit over die robben, dat is toch uh, het merkwaardigste wat ik de laatste tijd gehoord heb. Schandalig vind ik dat. Dat, uh, dat getuigt van zo weinig respect. Daar heb ik me echt uh, groen en geel aan geërgerd. Ja, wat denk je dan? Ik denk dat ik beter niet kan zeggen nou, wat ik op... Doe nou even. Ja. <laughs> Nee, nee maar ik, vind ik vind het. Van, het heb je achteraf heel, spijt heet? dat je hier gespeeld hebt? Nee, Dacht je dat? Nee, nee, nee, dat niet. Nee, ja, goed. Ik vind uh, je moet niet achteraf. Ik bedoel, die wedstrijd die stond vast, dat wisten we. Dus we moeten hem spelen. En, uh, en uh, we wilden die wedstrijd uh, goed spelen, geconcentreerd spelen. Echt als een oefenwedstrijd zien. Nou, de, de eerste helft uh, zie je dat we heel goed kunnen voetballen tussen de linies. En maken twee hele goede goals. Maar we misten ook vaak discipline, uh, met name het middenveld. En we waren slottig vaak in de passing, wa wa wa waardoor je niet op drie en misschien wel vier heen komt. En uiteindelijk wordt het 2-2 omdat je niet goed staat bij, uh, bij de tweede goal. En de eerste mag er denk ik ook niet in, moet ik nog terugzien. Uh, goed, dan in de tweede helft komt er een bijna een heel nieuw elftal. Wat in de beginfase het best aardig deed, stond ook beter op het middenveld. Alleen voetballend werd het minder. En, uh, terwijl we nog wel een aantal uh, aardige kansen hebben gehad. Uh, nou goed, dat is een beetje het beeld van de wedstrijd. Toch oh, ja. even terug naar mijn begin met die Robben. Heb je nog overwogen om hem gewoon weer af te halen? Denk je van, uh, bekijk dan allemaal hier. Nee, maar goed, als hij uh, dat signaal had gegeven, had ik dat gewoon gedaan. Maar ik vind dan, uh, dat, nee. Dat... Hoe oh, denk... reageerde hij zelf? Heb je hem gesproken in afloop? Ja, ik heb hem wel gesproken, ja. Wat zegt hij dan? Nou, ik denk dat, dat die, deze jongen, uh, die was al heel teleurgesteld na de nederlaag, in uh, de Champions League finale. Hij zal nu nog teleurgestelder zijn. Wat zou jij doen als jij speler was? Dan verscheur je toch meteen dat contract weer wat je hier getekend hebt? Ik zeg je, ik, ik, ik denk dat het beter goed is dat ik dat niet kan zeggen. Gelijk hè? Jij hebt ook wel eens gelijk. Trouwens, is er niet een geweldige motivatie voor die wedstrijd die daar begin juni gepland staat? Nou, maar ik wil ook zeggen dat er een aantal uh, uh, dingen duidelijk geworden zijn. Er zijn ook een aantal positieve dingen aan deze wedstrijd. En dat uh, vind ik met name Jetro Willems en ook Luciano Nassing. Dat zijn jongens die hebben zich uitstekend weten staande te houden. Uh, met name Willems en, en, en Narsing na een aarzelend begin heeft hij het gewoon uitstekend gedaan. Wat ik bedoel eigenlijk qua motivatie. Tegen Duitsland gaat het er nu echt op, denk ik. Nou, dit, uh, dit uh, uh, moet het team wel nog meer op scherp zetten. Ja. Al dus Bert van Marwijk. Nou, zijn reactie was duidelijk op de fluitconcerten aan het adres van Arjen Robben. Trainer Joep Heinkes van Bayern München reageerde na afloop van de oefenwedstrijd ook op dat voorval. En hij reageerde laconiek op die negatieve reacties van een deel van het Duitse publiek op Arjen Robben. Voorals u het gemist heeft, Robben werd toegejuicht door een fanatiek deel van de Duitse aanhang. Maar veel supporters trakteerden Robben ook op fluitconcerten als hij aan de bal kwam. De tekst van Heikens luidt letterlijk... dat heb je nu eenmaal in het voetbal. Robben moet hier gewoon mee leven. Politici hebben ook vaak last van zulke situaties. Dat gaat nou eenmaal zo. Het zou ongetwijfeld een verwijzing zijn geweest... die fluitconcenten na het missen van Arjen Robben van de strafschop... van de Champions League finale van afgelopen weekend... tussen Bayern München en Chelsea. Maar hij vervulde de afgelopen jaren ook zeer vaak een hoofdrol voor Bayern... en dat leken de mensen even te zijn vergeten vanavond. Nederlandse handbalsters hebben vertrouwen getankt... in een oefenwedstrijd tegen Servië... In Wijchen werd het 34 tegen 29 voor de ploeg van bondscoach Henk Groener. De Interland gold als een voorbereiding op het Olympisch kwalificatietoernooi... dat aanstaande vrijdag begint. Oranje opent die dag het toernooi tegen Kroatië. Daarna volgen duels tegen gastland Spanje en Argentinië. De twee beste teams mogen uiteindelijk naar Londen. Het zal een zeer zware kluif worden voor de Nederlandse handbalsters. Kim Kleisters beëindigde na de US Open in september definitief haar loopbaan. De 28-jarige Kleisters maakte dat vandaag bekend. Ik ben op dat ogenblik uh, daar toch bij mijn familie aan Amerika, zegt Kleisters. Ze stopte in 2007 al eerder met tennissen en kreeg toen een dochter. In 2009 maakte ze haar rentree en won in dat jaar ook de US Open. Dit jaar kwam ze mede door blessures niet veel in actie. Vanwege problemen met haar heup meldde ze zich al af voor Roland Garros. Maar ze is nu wel weer op de goede weg, zo zegt ze zelf. Alles gaat goed met mij, alle blessures behoren tot het verleden. En ik ben sinds twee weken opnieuw aan het tennissen. Maar aan het einde van het jaar houdt ze er dus mee op. Wij houden er nu ook mee op, morgen zijn we terug. En straks, na het journaal van 11 uur, met het oog op morgen. Vanavond gepresenteerd door Mieke van der Wij. Nog een fijne avond.